Mag ik met de bak? Alsjeblieft. Wil jullie wat drinken? Graag. Wat wil jullie drinken? Hebt u een jonge Genever? Ik heb jonge Genever. En Nicolien? Ik ook graag. Ik dacht dat vrouwen geen Genever dronken. Nicolien wel. Haar grootvader was caféhouder. <laughs> Karel wilde je graag weer eens ontmoeten...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 Je zou het ze wel op met levenslange schuldgevoelens. Karel, vind je toch niet zo op? Als het te gek wordt, sluit ik ze op. Met die schuldgevoelens moeten ze zelf maar afrekenen. Preventief. Of wraak. Wraak? Het is toch je gekste middenleeuwen? Als twee mannen een oude boer op gruwelijke wijze om het leven brengen omdat hij een paar honderd guld op zak heeft, dan mogen ze wat mij betreft worden doodgemaakt. Ik ben tegen de doodstraf. Ik ook.